Internetaanbieders moeten al het internetverkeer gelijk behandelen. De wet is bedoeld om klanten te beschermen. Internetaanbieders mogen bijvoorbeeld geen sites blokkeren of geld vragen voor sommige diensten. KPN wilde geld vragen voor het gebruik van de gratis berichtendienst WhatsApp, maar dat is dus verboden. In de nieuwe telecomwet staan ook nieuwe regels over cookies, waarmee wordt bijgehouden op welke sites mensen komen. Als websites cookies willen gebruiken, moeten bezoekers daar expliciet toestemming voor geven.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 Best close. Uh, maar we hadden de verkeerde Martijn. Martijn van Beek, eerst onze nederige excuses. Daisy Boutersen is boos op Nederland. De vallende en grijzende sterren van het Amerikaanse basketbal. En live muziek van Kim Jansen. Het is twee minuten over drie. nachten. dit is het vroege begin van nog steeds wakker. Het vroege begin van 9 mei. Omroep WNL, daar luistert hij naar. Twintig jaar geleden werd in Rio de Janeiro een belangrijke klimaattop gehouden. De top leidde uiteindelijk tot het Kyoto-protocol. Nu, twintig jaar later, komt men weer bij elkaar. Eind juni belegt de VN RioPlus20. Nederlandse jongeren zullen daar niet vertegenwoordigd zijn. De jeugd heeft daar wel iemand voor, de VN Jongerenvertegenwoordiger. Maar die mag niet mee. Ralien Bekkers heet ze en ze is daar behoorlijk over ontstemd. Ralien, nacht. Hallo, goedemiddag. Ik, ik kan me zo voorstellen dat het geen leuk nieuws voor je was. Nou, eerlijk gezegd was het al een beetje te verwachten, we zijn het wel aankomen, maar het is gewoon ronduit schandalig dat wij gewoon niet worden erkend door de Nederlandse overheid, dat zij niet vinden dat uh, Nederlandse jongeren bij een top die over hun toekomst gaan, gaat aanwezig mogen zijn. Want voor dus de duidelijkheid, er wordt gepraat over de toekomst, normaal gesproken zijn er jongerenvertegenwoordigers ja. aanwezig, zoals jij, maar ja. nu opeens niet, waarom niet? Uh, dat heeft onder andere met allerlei politieke omstandigheden te maken die er nu spelen. En uh, dat is al een paar jaar wel zo dat wij niet officieel in de delegatie zitten. Maar voorheen was dat gewoon ontzettend normaal. En dat is wel uh, te merken dat het niveau van jongerenparticipatie in Nederland gewoon enorm achteruit aan het gaan is. Maar wat betekent dat, politieke omstandigheden? Ja, nou, uh, ik kan een heel leuk voorbeeld noemen. Een uh, voorganger van mij, die was in, in uh, Kopenhagen naar een klimaathoek. Nu ga ik naar een duurzaamheidsconferentie, maar dat was een klimaathop inderdaad. En uh, Geert Wilders die vond daar uh, een leuke vraag over. Waarom zit er een kind in de delegatie? Nou, ik kan je vertellen dat dat zogenaamde kind keihard werkt, helemaal weet waar hij het over heeft... Mm -hmm. en daar namens alle Nederlandse jongeren is en dat gewoon ontzettend normaal is dat deze aanwezig Ze Dus je, aanleiding... worden niet serieus genomen? Nee, we worden deels niet serieus genomen. En dat is best wel ernstig, want wij worden verkozen door zo'n 35 jonge organisaties uit Nederland. Die zeggen, oké, okay, dit zijn de officiële verkozen tegenwoordigers. Wij geven hun het mandaat om namens ons te spreken maar over duurzaamheid. Aan de andere ja. kant is de politiek en het trein waarin je begeeft natuurlijk een harde wereld. Je moet ook jezelf uh, uh, onmisbaar maken. Je moet jezelf verkopen uh, aan, ja, aan de zeker. wereld, aan Geert Wilders en aan deze top. <laughs> Ja, zeker. En dat zijn we ook zeker aan het doen. We zijn nu via alle wegen wel aan het laten zien... dat wij ontzettend hard bezig zijn met de voorbereidingen. Want wij gaan er sowieso heen, no matter what. Maar uh, dit betekent wel dat onze stem gewoon enorm is verminderd Omdat wij gewoon voor gesloten deuren komen te staan. We mogen niet in de echte onderhandelingssessies aanwezig zijn. Dus we moeten alles uit de wandelgangen halen. En dan ben je natuurlijk niet als eerste erbij. En kan je ook niet direct jouw stem uh, inbrengen, zeg maar. Nee. Wie bepaalt er eigenlijk wie er naar zo'n top mag? Um, dat gaat uh, heel ingewikkeld in Nederland dan via de Rijksministerraad. Dus dat zijn alle ministers in Nederland, inclusief uh, gevolmachtigde ministers uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dus het is uh, niet zomaar een spelletje. <lacht> en uh, die is al lang goedgekeurd. En er gaat dus een vrij kleine delegatie heen dit jaar. Uh, omdat er gewoon enorm zuinig moet worden. En dat is heel erg te begrijpen. Maar uh, in dit geval hoeft er geen cent naar ons uit. Want uh, wij hebben onze eigen, eigen sponsoring geregeld. Omdat wij vinden van uh, dit is dit onze taak? En anders dan zijn wij niet volwaardige jongerenvertegenwoordigers, Want dit moeten wij gewoon doen. Zet in uh, takenpakket. Dus punt. Ja, Nou, bevind je je wel in goed gezelschap hè, van mensen die niet gaan. Het hele Europese parlement, bijvoorbeeld, zal ja, er ook niet bij zijn. Ja, dat uh, hoorde ik ook. Dat is, uh, kwam door zorgcontracten met hotels. Want het is gewoon belachelijk hoe het er daar straks uit gaat zien. De prijzen die vliegen gewoon omhoog. Uh, het is echt. Vrij onbetaalbaar aan het worden om er naartoe te gaan, heb ik uh, wel gemerkt. En bij ons valt nog wel mee, maar zij zitten gewoon in hotels. En dat, is echt, dat ging echt in de tienduizenden, honderdduizenden zitten. Nou ja, dat kan je natuurlijk helemaal niet uh, verantwoorden eigenlijk. Maar het is wel ernstig dat een Europees parlement maar één man er naartoe stuurt. Dat kan eigenlijk gewoon ook niet, want dit is echt een cruciale top... die over duurzaam ontwikkeling zal gaan. Het is echt een momentum waar heel hard naartoe wordt gewerkt. Ja, maar jullie hebben dus een gulle sponsor... Nou, nee, uh, nee, ik zal hem natuurlijk niet uh, in de Thuisen uitbreken. Gewoon daar, maar op, vrienden echt, waar je we, kan logeren op de bank. Nou, we liggen gewoon ergens op de bank in een extra kamertje. Dat heb ik vandaag Ach. geboekt. <laughs> in een uh, buurtje. Nou goed, we hopen dat het een beetje veilig is. Oh. Maar uh, dat, dat zijn echt geen uh, hoge bedragen. Wij moeten echt gewoon als studenten daar naartoe, zeg maar. Ja. En dat uh, is ook heel logisch. Het, het is uh, moedig en te prijzen dat jullie daar alsnog naartoe gaan. Maar um, uh, wat, wat, wat kunnen jullie daar nog doen als jullie niet daarvoor zijn uitgenodigd? Ja, we zijn wel in principe geaccrediteerd. En dat betekent dat, dat we wel. wel aanwezig kunnen zijn. En dat, dat is allemaal gewoon in, in orde. In ook? Wat? Inspreekrecht, spreekrecht? je jullie ook echt wat toevoegen aan die top? Uh, dat denk ik wel. Maar dat uh, zal dan dus niet in de high-level meetings zijn. Dat zal op bepaalde ja. plaatsen zeker zo zijn. We zullen ook op plekken gewoon spreken. Maar dat zullen meer de... Nou, waar moet ik dan aan denken? Niet op straat voor de deur, mag ik hopen. Nee, dat zijn dan de side events En dat zijn dan de andere uh, toppen. De People Summit is er. Er zijn andere... Uh, ja, voorbereidende meetings nog. Dus ik neem aan dat we daar wel... toch wel zeker wat te doen hebben. Ons programma zal uh, bomvol zitten. Maar het gaat net even om die punten... waar echt uh, je stem gehoord wordt. En dat kan dus nu niet. En dat is wel gewoon enorm balen. Maar we zullen daar uh, vooral heel veel samenwerken met de internationale jongeren. Yeah. We gaan ook over twee weken naar Bonn toe, naar Duitsland, om met alle Europese jongerenvertegenwoordigers samen voor te bereiden wat zijn onze punten en gewoon echt een blok vormen van de jongeren. En dit is onze stem. Nou, even dan snel gewoon... dan. We lopen tegen het eind van dit gesprek. Ja. Wat was nou een hoogtepunt geweest van, uh, van jullie betoog? Uh, dat wij uh, namens de Nederlandse jongeren, daar wordt namelijk heel erg om gevraagd, uh, wij gaan werken aan duurzame educatie voor groene banen. Zodat wij straks gewoon en de jeugdwerkloosheid aanpakken, maar ook uh, zorgen dat die transitie naar een duurzame economie, naar een duurzame samenleving gewoon enorm wordt versneld. En daar zitten enorm veel kansen voor de groene economie in, waar wij gewoon naartoe moeten. Dus uh, daar hadden we dan kaart aan gedaan, gaan we alsnog doen, maar op een iets, uh, ja, een omweggetje en een andere manier. Maar jullie zullen zeker van ons gaan horen daar. Gelukkig maar. Ja. En anders hopen we dat uh, de hoge heren van de Vin en dames ja. gewoon naar dit rijder gaan. Dan gaan we daar een luisteren. beetje lobbyen. <lacht> ja, oh, dat kan ook nog natuurlijk. Dat gaat helemaal lukken hoor. <lacht> Goed, nou, succes daar. Relien Bekkers, jongere vertegenwoordiger van Vin. Het is uh, tien minuten over drie. We gaan uh, zometeen bellen met Suriname... want Daisy die roert zich uh, aardig op het politieke vlak... en heeft het over ons kikkerland. Maar uh, we gaan eerst kijken naar wat er uh, in de kranten staat morgenochtend... want terwijl ons land langzaam ontwaakt... liggen de kranten alweer uh, bijna op de stoep voor de kiosk. We zijn uw dagbladbezorger net voor met het belangrijkste nieuws... uit de ochtendbladen te beginnen met de Telegraaf. De jeugd in Dronten is misselijk van de bekeuringen van de snoeppolitie... Op de krant van Wakker Nederland. Na vier weken waarschuwen delen twee milieuagenten nu daadwerkelijk bekeuringen aan jongeren uit die afval laten slingeren op de zogenaamde snoeproute. Die loopt van middelbare scholen naar de supermarkt in het dorpscentrum. Het liep de laatste tijd de spuigaten uit, stelt wijkbeheerder Adrie Brederveld. Wanneer de schoonmakers om acht uur ochtends de omgeving aan de kant hadden gemaakt, was, om half alweer, was het om half tien alweer een bende.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 Ze wilde niet worden gescheiden van dochterlief, Tonja legt hij uit. En hij vervolgt, kennelijk had ze exact door wat we van plan waren. Anita gedroeg zich dwars, haar medewerking was 0,0. Het Russische Sochi maakt zich op voor de Olympische Winterspelen, zo lezen we in Spits. De voorbereidingen kosten veel geld, een vonkelnieuwe haven, iedere sport zijn eigen stadion en ga zo maar door. De lijst aan miljardenprojecten lijkt eindeloos. Waar de vorige winterspelen rond de miljard kosten, gaan ze in Rusland veel verder. De Russische vicepremier premier Dmitry Kozak schat de kosten op 4,8 miljard euro. Sergej Pavlenko, de hoofd van de Russische Federale Dienst voor Financiën en Begroting... houdt het op een bedrag tussen de 9,9 en 13,6 miljard euro. De goed geïnformeerde Russische zakenkrant Wedel Mosty kwam met het hoogste prijskaartje 25,8 miljard euro. De spelen zijn een speeltje van de kerstversie president, Vladimir Poetin. En dan tot slot een verhaal over Kornald Maas. En wie Maas zegt, zegt Songfestival. Hoewel hij niets meer te maken heeft met het Eurovisie Songfestival... komt hij daar nooit meer vanaf. Helemaal loslaten kan hij het niet. Dit jaar zal hij tijdens de finale van het liedjesfestijn... live commentaar voorzien in het Amsterdamse Nieuwe De La Mar Theater. En tot zover het krantenoverzicht. Deze en andere verhalen leest u in de ochtendbladen. Moet u wel nog even wachten tot ze bezorgd zijn. Muziek. Kim Jansen drift Drift drift. Like this in the wind like a silver birch since before before my birth silence Live in de studio van Radio 1 hoorde u Kim Jansen met Drift. En uh, mocht u dit nou heel erg waarderen... Uh, komend uur of komend half uur speelt hij nog één nummer bij ons. En uh, ook nog binnen nu en een half uur gaan we het hebben over de NBA. Daar wordt namelijk gebasketbald in de playoffs. En er zijn primaries in Amerika. Dus uh, ook nog veel uh, nieuws van de andere kant van de wereld. Ja, yeah. maar eerst... We reizen af naar Suriname. Ook de andere kant van de wereld. Ja, helemaal een andere oh, kant van de wereld. Een deel van de wereld waar men nog wakker is. President Desi Boutersen heeft de afgelopen weekend fel uitgehaald naar Nederland. Hij deed dat op een massabijeenkomst in het centrum van Paramaribo. Een lidstaat van de Europese Unie probeert de Surinaamse politiek te destabiliseren, zei Boutersen. En daarmee doelde hij natuurlijk op ons. Onze correspondent Pieter van Malen die zit in Paramaribo. Goedenacht. Goedenacht. Ja, laten we gelijk maar even luisteren naar, uh, naar hoe hij dat zei. Ja, aanval. en En dat Suriname wordt aangevallen door, uh, door het buitenland, zegt Boutersen. Waarom denkt hij dat eigenlijk? Ja, dat zegt hij inderdaad. En hij denkt dat omdat hier uh, enkele maanden. Uh, nee, vorige maand is hier een amnestiewet aangenomen. Die uh, Boutersen eigenlijk vrij. Pleit of vrij zou moeten pleiten van zijn uh, medeplichtigheid bij de Decembermoorden. En daar is vooral heel fel op gereageerd vanuit Den Haag. En omdat Nederland dus natuurlijk hier het imago heeft van de oud-colonisator die zich weer bemoeit. Maar heeft het, hij een punt? Uh, vooral kwaad op Nederland. Heeft hij een punt? Uh, hij heeft een punt als hij zegt dat het vooral Nederland is, is die zich verzet tegen de amnestiewet. Want uh, de andere landen hebben zich de voorbije tijd een beetje op de vlakte gehouden. Het was vooral Nederland die in het begin heel fel tekeer ging. Dus wat dat betreft heeft hij wel een punt. Ja, het is hier ook groot nieuws geweest. Er is heel veel, heel veel aandacht voor geweest in Nederland. Um, maar ik kan me toch moeilijk voorstellen dat de rest van de wereld daar goedkeurend over heeft zitten knikken. En dat het daar roerend mee eens was. De rest van de wereld heeft eigenlijk vooral een beetje afgewacht wat Nederland zou doen. En uh, Nederland heeft een lobby opgezet ook bij de Europese Unie. Maar uh, jullie horen nu ook dat Bouters de afgelopen weekend heel fel is tekeer gegaan. Hij heeft daarbij ook zijn critici uh, uitgeroepen tot staatsvijanden. En ik moet nu zeggen dat ik ook bij andere landen wel echt een soort switch zie dat zij ook beginnen... Uh, toch meer de wenkbrauwen op te trekken over het regime dat, uh, dat Bouters hier nu aan het uitvoeren. Ja. ja, want de Surinamers zijn toch een beetje verdeeld in twee kampen, begrijpen we overal. Zij die voor Bouters zijn, of zij die. of eigenlijk voor de die wet zijn, en zij die dat tegen zijn. Um, speelt ze, ja. Begint zoiets zich ook af te tekenen in de internationale betrekkingen? Uh, dat, dat er een tweespalt is, dat is inderdaad zeker te zien hier. Uh, dat er een uh, tweespalt is ook in de internationale betrekkingen. Dat, dat was eigenlijk al veel langer. Uh, je hebt enkele landen die, die hier zeker bezig zijn met ook mensenrechten. Uh, vooral Nederland is het, maar ook uh, de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika zitten hier zeker ook nauwlettend te kijken hoe het is op het vlak van mensenrechten. Mm. Je hebt aan de andere kant landen als... Vooral China die hier gewoon bezig zijn om uh, bijvoorbeeld natuurlijke grondstoffen te exploiteren... en die helemaal niet wakker liggen van uh, mensenrechten natuurlijk. Nee. Ja, het ging niet alleen over Nederland en over andere uh, buitenlanden in de speech van Bouters. Hij zei ook het volgende. We hebben respect voor die nabestaanden van deze mensen. Maar wij moeten ook respect hebben voor die nabestaanden van die mensen waar aan jullie nooit denken... Waarom denken jullie nooit aan het gewone volk? Het zijn maar 15 mensen die in de afgelopen 300 jaar hier dood zijn gegaan. Ik moet bekennen dat toen wij dit horen op de redactie, we een beetje met onze oren zaten te klapperen. Want het gaat over, voor de duidelijkheid, het gaat over de Decembermoorden. Ja. Daarvoor is de amnestiewet ingevoerd. En dan zegt hij dit. Ja, inderdaad. Het is een, uh, het is een heel uh, opmerkelijke, frappante uitspraak. En het uitspraak. Het gaat natuurlijk over die 15 slachtoffers van de decembermoorden, uh, waarvoor Bauters dus nu verdacht wordt. Uh, dat, waren, dat waren elite mensen, dat waren mensen uit de politieke topklasse. In, uh, niet alleen politieke, maar dat waren echt mensen uit de topklasse in uh, Suriname. En uh, die hebben door hun hoge positie in de Surinaamse maatschappij altijd groen, uh, luid verzet kunnen aantekenen. ...tegen de schendingen die gebeurd zijn, hun nabestaanden hebben dat kunnen doen. Maar er zijn natuurlijk inderdaad heel veel meer mensen gesneuveld in Suriname de afgelopen drie decennia. Er is hier een burgeroorlog geweest die enkele honderden mensen het leven gekost heeft. Maar door hun achtergestelde positie, dat waren vaak mensen die in het binnenland van Suriname wonen... ...en die nooit verzet kunnen aantekenen of echt luid kunnen... Uh, Aanknoppen bij de internationale gemeenschap. En het is, is, het, is het dat wat op dat sentiment dat Bout nu probeert in te spelen. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk tamelijk respectloos voor de slachtoffers die gevallen zijn. Het zijn er maar 15 geweest. Ja, ja dat is inderdaad. Uh, dat zou je zeker respectloos kunnen. Dat is maar dat vindt niemand erg. Het is dus niet dat niemand het erg vindt. Het is, uh, bijvoorbeeld vandaag was er in Paramaribo weer een uh, protestmars tegen de amnestiewet. Er is een petitie ingediend in het parlement. Daar waren enkele duizend mensen, als ik het zo gehoord heb. Uh, dus het is zeker niet zo dat er geen protest tegen is. Maar uh, Bouters heeft zelfs nu nog steeds een, een aanhang, En uh, het Surinaamse volk is verdeeld. Uh, het was een politieke meeting... Uh, waar hij die uitspraken deed. En uh, hij deed het voor zijn aanhang en hij kreeg applaus voor. Ja, Goed, het krijgt ongetwijfeld een staartje. Dank, Pieter van Malen vanuit Paramaribo. We hebben uh, genoeg serieuze dingen behandeld de afgelopen tijd. We gaan het ook vooral nog doen hoor, in het komende half uur van Nog Steeds Wakker. Maar even wat ontspanning met het satirisch weekoverzicht van De Speld. Globaal nieuws van De Speld met Diederik Smit. Goedenacht, u luistert naar een uitzending van Globaal Nieuws van de Speld op Radio 1. Ja, we hebben allemaal gekeken vanavond naar het debat. Het eerste debat tussen de zeven kandidaatlijsttrekkers... van de onafhankelijke burgerpartij van Hero Brinkman. Alle zeven waren ze naar de IJsselhallen in Zwolle gekomen... voor het eerste in een serie van zes debatten. En OBP-watcher Joris Waterland is hier. Ja, Joris, wat was het voor debat? Ja, het was een opmerkelijk debat. De inhoudelijke verschillen waren klein... Ja, de partij staat op een kruispunt in haar geschiedenis. OBP is natuurlijk van oudsher een partij die sterk vertegenwoordigd was in het westen van het land. Ja. Ja, juist daar zijn ze de laatste tijd veel aanhang verloren. Mm -hmm. uh, dus ze moeten nu echt een keuze gaan maken tussen de OBP van de afgelopen weken... of een nieuwe OBP met een nieuw elan, maar met dezelfde allure. Dus ze staan nu voor een keuze vervallen in versleten retoriek of een nieuwe koers inzetten. Ja, nu heb je de kandidaat aan het werk gezien vanavond. Wie was volgens jou de uitblinker? Ja, ik denk dat uh, Jackie Stevens een goede avond had. Stevens, ja, die belichaamt nu al weken de gematigde vleugel van de OBP. Mm -hmm. En die ligt ook goed bij de jongeren in de achterban. En Nico Voorbij, hoe deed hij het? Ja, Voorbij blijft een beetje de ongrijpbare kandidaat. Ook omdat we niet weten wie het is. Nee. Dus met name voor mensen ja, die het echt helemaal gehad hebben met de politiek... Daar zou hij een alternatief kunnen zijn. Uh, hij hoopt ook uh, een aantal leden over te halen die nu nog overwegen om Blanco te stemmen. Ja, dan even naar de grote verrassing. Hero Brinkman, de grote onbekende eigenlijk, toch een dark horse die nu ineens uit de hoge hoed komt. Wie is hij? Ja, hij heeft de partij oorspronkelijk opgericht. En die wil nu ook ineens leider worden van de partij. Dat is dus dapper natuurlijk. Want zou bijvoorbeeld iemand als Hero Brinkman ook uh, de tweede ronde kunnen halen? Nou, wat heel erg aan Brinkman kleeft is de samenwerking met Geert Wilders. Dat wordt hem toch nagedragen door het kader van de partij. Ja, en in die zin is hij toch een beetje besmet. Want zie jij nog ruimte voor een verrassing? Nou, vroeger was het een automatisme. Dat als je uit een OBP-nest kwam, dan stemde je hier op Brinkman. Nou, dat automatisme is er niet meer. En dat zie je ook gewoon terug in de peilingen. Want waar zitten nu nog precies de inhoudelijke verschillen tussen de kandidaten? Nou, om even een punt te noemen. Eh, Esam Jami zei bijvoorbeeld nog dat de overheid een stuk kleiner zou moeten worden. Eh, maar hij werd meteen in de reden gevallen door Jackie Stevens. Die zei dat de overheid echt, echt een heel stuk kleiner moest worden. Ja. En wat dat betreft werden die inhoudelijke verschillen ook meteen zichtbaar. Belangrijk onderdeel van het debat was het reageren op stellingen. Een van die stellingen was de Antille is een boevennest. En daar werd verschillend over gedacht, hè? Ja, dat was een vrij rommelige fase in het debat... Ja, waar eigenlijk geen van de kandidaten echt goed uit de verf kwam. Ja, we hebben daar een fragment van. Ja, Wat hoorden we hier? Ja, je hoort hier heel duidelijk de tweedeling die binnen de partij bestaat. Enerzijds de hardliners die zeggen... we moeten de Antilles op marktplaats zetten... Tegenover de meer ja, gematigde vleugel die zegt, we zouden het ook op ebay kunnen zetten. Nou, dat debat zal de komende weken de toon van de campagne gaan bepalen. Dus dat wordt, ja, dat wordt nog heel interessant. Ja, toch was er ook eensgezindheid op een aantal punten, bijvoorbeeld de werkloosheid. Ja, op het punt van de werkloosheid, daar zie je ja, over de volle breedte van de partij wordt daar hetzelfde over gedacht... Alle zeven zijn fel tegenstander van werkloosheid. En wat dat betreft zie je dat men de rij toch gewoon gesloten houdt daar. Want uh, hoe was de sfeer verder? Ja, op zichzelf was de sfeer in de ijshallen uitstekend. Uh, je, je zag ook dat de toeschouwers van het debat ja, eigenlijk allebei best enthousiast waren. Joris Waterland, dank voor deze analyse. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van Globaal Nieuws voor deze week. Het is voorbij. Ja. Meer van de Speld vindt u op www.speld.nl Straks hoort u op deze zender live muziek van Kim Janssen. Maar muziek van een meneer uit Amerika. En dat komt dan wel uit de computer. Helaas, This Time, John Legend. me.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 Een legend, en this time. Het Het laatste nieuws met Martijn Middel. De laatste naaktfoto's van Marilyn Monroe hebben geen koper gevonden. Het zijn... Nou, dan gaan we gaan het maar weer op deze microfoon <laughs> proberen. Het wordt een mooie nacht. Ja. De laatste naaktfoto's van Marilyn Monroe, daar wou ik het over hebben. Die hebben geen koper gevonden. Het zijn foto's van nauwelijks zes weken voor haar dood in 1962... gemaakt door fotograaf Bert Sten tijdens een fotosessie voor het magazine Vogue. Veilinghuis Bonham schatte de waarde van de afbeeldingen op 18 tot 25.000 dollar... maar geen enkele bieder was bereid het vastgestelde minimumbedrag te betalen. De autoriteiten in de Amerikaanse staat Nevada hebben toestemming gegeven om een zelfbesturende auto te testen op de openbare West... Weg. Het gaat om een Toyota Prius, aangestuurd door sensoren, radars en camera's. Hoewel de auto binnenkort gesignaleerd kan worden op de Las Vegas Strip... en in andere straten in de staat, zitten er voorlopig nog twee mensen in het voertuig... om te controleren of alles goed gaat. Exploitant Google spreekt van een grote stap vooruit. Maar op, uh, maar op een auto die je afzet bij het winkelcentrum... en dan zelf een parkeerplaats zoekt, moeten we nog wel even wachten. En financieel nieuws, de beurs in Tokio is in het rood geopend. De Nikkei staat op een verlies van ruim 1 en een kwart procent. En tot zover. Het, uh, het, het nieuwsminu nieuwsminuutje. Ja, daar wachten we even op. Het pingeltje nieuwsminuutje. Dankjewel Martijn Middel. Indonesië mag dan een oude Nederlandse kolonie zijn. Met de mensenrechten is het nog steeds niet goed gesteld. Zo gebruikt het Indonesische leger tanks om protesten neer te slaan. Genoeg reden om zo'n land geen tanks meer te verkopen. Tenminste, dat zou je denken. Het demissionaire kabinet die denkt daar iets anders over en wil Leopard tanks gewoon aan Indonesië verkopen. Joel Voordewind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, is tegen de verkoop en spreekt daarom als noodroep de voicemail in van Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Toets hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Beste Mark, gisteren sprak ik nog met een delegatie van west papua Ze waren hier in Nederland om de boodschap af te geven... dat ze nog steeds onderdrukt worden door het Indonesische leger... en dat ze zich grote zorgen maken over hun toekomst... en met name over de mensen die op dit moment in de gevangenis zitten omdat ze opkomen voor hun cultuur en hun rechten. In deze sfeer van onderdrukking van de Papua's, de onderdrukking van de Molukkers... ook de onderdrukking van uh, de mensen op Java zelf, als ik uh, christenen spreek... Uh, die daar hun geloof niet vrijelijk kunnen beleven... Uh, wil ik toch een appel doen op je om niet de tanks aan Indonesië te leveren... zoals eerder al is uitgesproken door de Tweede Kamer... We weten eh, niet waar deze tanks uiteindelijk belanden. Je kan in je brief wel schrijven dat je de garantie hebt dat ze niet worden ingezet tegen de eigen bevolking. Maar dat kunnen we absoluut niet overzien eh, waar die tanks precies worden ingezet. Of dat inderdaad in West-Papoe is of niet. Dus nogmaals, het appel van mij, zend die tanks niet naar Indonesië. Het zou een totaal verkeerd politiek signaal zijn op dit moment. En neem deze boodschap ter harte. Alvast bedankt. Uh, u hoorde een voicemail uh, van Joel Wind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Pijntjes hier, kwaadjes daar. In de Amerikaanse basketbalcompetitie, de NBA, is het stevig aanpoten. Door stakingen is het seizoen behoorlijk laat op gang gekomen... waardoor de spelers nu een ramvolle agenda hebben. Vorige week hoorde u in nog steeds makker over het begin van de play-offs. En dat hoorde u van Neil Peterson, hoofdredacteur van Sportamerica.nl. En uh, nou ja, omdat het zo spannend is, hebben we hem maar weer aan de telefoon. Goedenacht. Ja, uh, welke wedstrijden zijn er nu op dit moment uh, aan de gang? Op dit moment is uh, de enige wedstrijd die nu bezig is, is tussen uh, de Atlanta Hawks en de Boston Celtics. En uh, als en. ik het goed begrepen heb van de vorige week, uh, zijn de Boston Celtics jouw club? Heel goed. Je had, er, je had er een, een hard hoofd in of zij uh, hoge ogen zouden gooien. Um, ja. uh, en uh, je klinkt heel optimistisch. Mag ik eruit ja, opmaken dat, dat het goed gaat? Dat ben ik ook, ja, absoluut. Er staan twee jaar voor in de series... Uh, dat zeg ik verkeerd. Er staan drie de series en ze kunnen vanavond, als ze we deze wedstrijd winnen, uh, zich uh, kwalificeren hm. voor de volgende ronde. Want voor de duidelijkheid, het zijn play-offs uh, en die gaan in een best-of-seven serie. Hoe werkt dat ook alweer? Juist. juist. Uh, ja, wie de eerste vier wedstrijden wint. Uh, zo gaat het uh, twee thuis, twee uit en dan omst de beurt. Ja, en ze zijn nu bezig. Hoeveel staat het? Uh, ze zijn net begonnen, net naar rust. Derde kwart, 46-42 voor Atlanta. Oké. Okay. En het is zo bij uh, NBA dat de... de Eerste drie kwarten, dat gaat altijd, nee, nou ja, ik wil niet zeggen gemoedelijk, maar uh, het vierde, ja. laatste kwart, daarin vallen de beslissingen. Ja, zo gezegd. Uh, Ja, nee, maar uh, ik hoor het wel eens vrienden van mij ook zeggen: die, uh, die, uh, die zeggen, nou ja, ik schakel het vierde kwart in, want daar wordt het beslist. <laughs> en zo is het ook. Maar de echte fans, zoals jij, die kijken gewoon die hele wedstrijd. Juist. Eh, Oké. Okay. En uh, een andere uh, wedstrijd van vannacht, de Chicago Bulls. Ja. Die kennen de mensen natuurlijk vooral van uh, Michael Jordan. Zijn ze Heel nog goed. steeds zo goed? Nou, ze hebben eigenlijk een opvoer. Uh, ze hebben een aantal zoenen echt gekwakkeld daarna naar Jordan. Uh, op zich logisch, want het was natuurlijk ja, uh, hoofdselmaar stemming. Uh, nou, ik denk dat ze zeven zoenen achter elkaar. Uh, ze hebben nu een nieuwe Jordan, dat is Derrick Rose. Vorig jaar verkozen tot beste speler van de league. Alleen die raakte afgelopen weekend raakte Die, en, uh, die hebben ze dus nu niet meer. Die heeft een uh, ernstig knieblessure opgelopen en die zijn ze dus kwijt. Ja. En dan wordt het een stuk lastiger voor ze. Want ze staan in de serie nu 3-1 achter tegen de Philadelphia Sixers. En uh, ja, dat is vrij onverwacht. Iedereen had wel verwacht dat uh, de, de Bulls uh, dit sowieso tegen de Sixers wel zouden winnen. En ook eigenlijk wel dat zij het beste zouden zijn van het Oost in de playoffs. Maar geniet Rose diezelfde sterrenstatus als Jordan had? Ja, ja dan... Nou ja, dat is, is lastig. Hij, hij, hij is een andere speler. Hij is meer... Uh, ja, in Amerika wordt ook wel de vergelijking gemaakt met het voetbal. Dan is Rose meer de Messi. En dan is LeBron James, uh, zeg maar de Cristiano Ronaldo. Die heeft veel meer uitstraling en uh, heeft ook uh, grotere deals en zo. Dus als je een icoon voor het basketbal voor de komende jaren zou willen moeten uh, aanwijzen... dan zou dat toch meer LeBron James zijn van de Miami Ja, en ik dacht dat Kobe Bryant ook nog een... Uh... Hyperster ja, zou worden. Nee, absoluut. Nee, le, le, le Kobe is uh, absoluut. Jij icoon, mag Kobe want... zeggen. <laughs> nee, ja. nee, maar als je voor de komende jaren uh, de, kijkt, zeg maar, Kobe is natuurlijk nu op, uh, aardig op leeftijd aan het raken. Dan, uh, dan zou ik mijn geld zetten op LeBron James. Hoewel dat hm. niet mijn favoriet is, maar als dus je dan zou moeten zeggen, de icoon. Ja, nou ja, is, uh... Om het toch nog even over LeBron James te hebben, dat is echt de, de grote ster. Uh, hij heeft een eigen serie volgens mij, waarin hij ja. zeven keer zelf zit. De ja, LeBron met... serie heb ja. je dat gezien? Nou, ik heb een stukje gezien dat hij... Je hebt Big LeBron, dat is hij zelf. En Old LeBron, dan is dat ook zichzelf alleen dan oud. En Young LeBron, dat is dan LeBron James alleen dan jong. dat ja, uh, is echt ik heel bizar. Zaken, man. Ja, ja. <laughs> maar dat is echt een grote ster. En die speelt morgen tegen eigenlijk uh, uh, de sensatie... Uh, die opeens heel groot was. Uh, een Chinese speler van de uh, New York Knicks. Jeremy Lin. Ja. ja. Net doorgekregen dat hij toch niet gaat halen om te Ach. spelen. Hij, hij, is, hij had een... Uh een meniscus, een scheurtje in zijn meniscus opgelopen tijdens het seizoen. En uh, ze hebben er alles aan gedaan om hem terug te krijgen uh, voor deze play-offs. En eigenlijk hadden ze ook al gezegd dat hij pas de tweede ronde zou halen. Maar het ging zo goed met hem dat alle hoop op hem werd gericht ja. voor het duel van morgen. Maar hij gaat het dus niet halen. Oké, okay, dus de grote clash komt er niet. En die nee, komt er misschien nee. helemaal niet, want als uh, de Miami Heat, dat is de ploeg van LeBron James, morgen wint van de New York Knicks, dan is dat ook over, toch? Absoluut, dan, uh, dan zijn ze door. En dan uh, spelen ze tegen de Pacers die uh, net de eerste wedstrijd van vannacht hebben gewonnen van de Orlando, Orlando Magic. En die uh, winnen dus ook 4-1 in de serie. Okay, de beslissingen in de eerste rondes van de play-offs van het uh, basketbal zijn uh, aan het vallen. En uh, wij bedanken je nogmaals dat je erover wilde vertellen in onze uitzending. Neil Petersen, uh, hoofdredacteur van Sportamerika.nl. 12 september zijn er verkiezingen, u kunt het moeilijk missen. Met de wisseling van de wacht in het parlement verlaten veel Kamerleden het Binnenhof om buiten de schijnwerpers vergeten te worden. Verslaggever Jesper Stoffelen zocht ex-politica Samira Bouchibi op om te kijken wat zij nu doet en welk beeld ze heeft van de huidige politieke situatie in Den Haag. Omdat het nog steeds recess is in politiek Den Haag spreek ik met mensen die in de Tweede Kamer hebben gezeten. Dit keer spreek ik met Samira Bouchypti. Zij zat tussen 2006 en 2010 in de Tweede Kamer voor de PvdA. Schrijft onder andere boeken en is ook bekend van tv-programma's. Ze kijkt tevreden terug op haar tijd als politica. Absoluut zeker. Als je Tweede Kamerlid bent of een andere functie hebt binnen de politiek... bestuurder als wethouder bijvoorbeeld... is dat altijd eervol natuurlijk, om voor je partij aan de slag te zijn in de praktijk. Maar niet alleen bekend van de politiek, ook nog van televisie. Uh, twee boeken geschreven inmiddels, uh, waar de laatste nu voor me ligt. De islam, de moslims en ik. Waarom dat boek? Ja, ik had een verhaal die ik al heel lang wilde vertellen en dat heb ik nu gedaan. Ik had een boodschap. Het is opinierend en het gaat over de islam. Nou ja, waar we het al tien jaar over hebben eigenlijk. Het gaat over de moslims en daar hebben we het ook al heel lang over. Het gaat een beetje over mezelf. En dat wilde ik graag opschrijven. En dat heb ik gedaan. En dat is een, ja, een soort van uh, ja, verschillende hoofdstukken bij elkaar gezet. En dat is dit boek geworden. Kan Geert Wilders uh, iets uithalen wat hij kan gebruiken? Ah, ja, <laughs> zeker weten. Heb je iets voor me dat je, dat je prijs kunt geven? Ja, dat hij niet zo radicaal moet zijn. En niet zo generaliserend en denigrerend en vernederend. En dat we er best over kunnen praten. Is dat politiek onwaardig, zijn huidige beleid? Niet zijn hele beleid, nee. Dat, dan, dan zou, je, ja, dat zou je niet goed zeggen. Uh, maar uh, een aantal onderdelen en vooral de manier waarop je het brengt. Hè. Ik bedoel, we kunnen uh, best met elkaar praten... maar het gaat nu constant ook over de toon en de manier waarop... Maar wij moeten als Nederland zeker gaan praten over integratie en over immigratie. En over bijvoorbeeld welke positie de islam in ons land neemt en gaat nemen ook in de toekomst. En niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Daar moeten we zeker over praten. En dat moeten we niet van de agenda willen vegen. Of onder de tapijt willen vegen. Hij heeft het absoluut op de agenda gezet. Dat kan gewoon niemand ook ontkennen. Maar ja, nu gaat het alleen over de toon en niet over de inhoud. Ik wil terug naar de inhoud. Wat is eigenlijk de inhoud? Wat ik net zei, uh, welke plek hebben moslims in Nederland, in Europa... welke plek hebben, heeft de islam daardoor... welke rechten uh, en plichten... Uh, immigratie, uh, hoeveel mensen zijn er welkom in ons land... welke mensen zijn er welkom in ons land... Um, en als ze naar ons land komen, wat verwachten we dan van deze mensen... wat willen we dat ze later ook uh, uh, uh, worden... welke bijdrage leveren ze eraan... daar kunnen we het allemaal over hebben. Even over uw uh, ja, eigen partij, de PVDA... Wat vindt u van de nieuwe partijleider, Diederik Samson? Ja, dat is een goede leider. Samson is uh, een slim en intelligente man. Is uh, uh, al heel lang politiek actief, dus hij weet waar hij het over heeft. Dus uh, met, uh, de Partij van de Arbeid ik kan blij met hem zijn. Hij was ook uw gewenste kandidaat uit de vijf... Nou, ik heb uh, ja, niet te gewenst. Ik was ook blij geweest met Nebhat al-Bayrak. En, en, en Martijn van Dam is ook een goede natuurlijk, maar... Ja, die, en, maar wat Koers betreft, als Martijn van Dam natuurlijk als sociaal-liberaal, want zo zie ik hem ook, uh, ja, was hij ook een mooie kandidaat geweest. Waarom mevrouw Albayrak? Omdat ze ook een doorgewinterde politica is, ook slim en intelligent en ook al heel lang politiek actief is. Dus zij kan ook die kaart trekken, absoluut. Geen vrouwelijke voorkeur? Nee, nee, nee. Ik vind uh, uh, haar goed omdat ze uh, goed is en niet omdat ze een vrouw is. We kunnen weer een stemmen in september. Wat is uw gewenste kabinet? Nou, daar moet ik nog over nadenken. Ik wil uh, daar nog wel even de tijd voor nemen. Maar uh, zo'n koenders coalitie ik ben behoorlijk onder de indruk... wat zij uh, neer hebben gezet in 48 uur. Het oude kabinet met gedoogsteun van de PVV, dat was kansloos? Nee, dat was echt kansloos. had je ook een beetje kunnen zien aankomen. Goed, u hoorde een uh, interview van onze man in Den Haag, Jesper Stoffelen. We hebben, nog, uh, we hebben nog één nummer tegoed van onze band Kim Janssen. Hans Bonfair. Earth in the night between the mudflats and the north Where the passing of a storm Sleep in the hull, far beneath, safer than the belly of the beast. When the winds had changed so they couldn't move, they had just drifted south, only floating rocks for There was none to worry now The shallows and the tides And the shifting of the shoals We were quiet like a sleepy town Holding our breath and hoping that the storm would pass We were so afraid Hadn't dared take back the sea marks They had just fallen thin Like a lighthouse in the dark, an RR merchant in fled. The brave ones tried to mill the ships. They were so fast, and I could see the flames, and the panic spread. More than a hundred ships. All the men. Van twee mensen. Alles wat hier zit. Uh, Voor Kim Jansen. Ja, ik, ik, ik geloof dat ik de titel van het nummer... niet eens helemaal volledig had voorgelezen. Hè? Holmes Bonfire 1666 moet het eigenlijk wezen. Ja, klopt. Ja. ja wat is het laatste deel? Dat 1666? Uh, ja, dat is dus... Uh, Holmes, Holmes, Robert Holmes was een Engelsman man... die uh, Vlieland aanviel in uh, 1666. Zo. Ah. Op die manier. Kijk, en, en na het eerste nummer uh, hadden wij uh, Hans Hille, minister, minister van Defensie, aan de telefoon. En mm -hmm. die noemde jouw muziek uh, bluesy. Uh, heb je ooit eerder complimenten gekregen van een minister? Uh, nee. En um, doet dan nog het feit dat die demissionair nog iets af aan het feit dat je complimenten hebt gekregen van een minister? Of? Uh, nee, dat is, niet. nee, dat is wel heel leuk. Maar te de horen. term bluesy, past dat op deze muziek? of? Nee, ik zou het niet over mezelf zeggen. Ik, ik, uh, ik, hoor, het, ik hoor het ook zeker niet vaak. Um, Wat is het dan? Ik denk eerder uh, Volkie. Uh, ik weet niet. Zijn er bands die je inspireren? Ja, zeker. Um, ik denk een hele grote is uh, Sun Kill Moon. Um, uh. En uh, Sufjan Stevens kennen jullie misschien wel um. een, een hele grote zou ik dan weer niet zeggen geloof ik <laughs> Als je het over over beroemde bands die je uh, geïnspireerd hebben want ken, zijn zijn wij er bekend mee ik niet geloof eh, ik oh, Steven Steven, ja dus nee ik ken uh, ja ik ken ja ik ja, ken zeer, zeer, zeer wat anders ik wat anders nee oké okay, maar er zijn dus wel degelijke uh, het heeft ook wel wat van Bonnivier ja, ja, dat ook, zeker. Ja, Oké, okay, dan hebben we dat toch goed gehoord. Um, wat ook opvalt, uh, heel veel van uh, je nummers die je vannacht gespeeld hebt... Um, zijn referenties aan oud-Engelse dingen. Zoals dat Hans Bonfire 1666. Ja. Uh, en ook uh, um, Tours. Mm -hmm. Hoe komt dat zo? Waarom is dat een thema geworden? Um... Want dat sta, staat nog los van die kostschool waar je het eerder over had... Ja, nee, nou, ja, dat niet erg. Want ik wou wel echt zeggen, het mooie aan die kostschool is, be sommige bestaan al echt honderden jaren. Dus het is, en die traditie die is heel sterk daarin. Dus dat vond ik wel mooi. Dat je wordt als student zeg maar, in zo'n wereld opgeslokt, helemaal geïsoleerd van de buitenwereld. Waar, en je woont weer gewoon op, zeg maar, net zoals een student van 500 jaar geleden. Mm -hmm. Dus dat vond ik heel tof. Dus ik heb ook wat teksten gebruikt van, uh, van een paar honderd jaar ouds. Nou ja, alsof je in de schoolbankjes zit en leert over die man die Vlieland aanviel in 1666. Ja, precies. Al dat soort dingen. Of dus ook de klassieke stukken, die zijn ook, uh, weet je wel, 1600 of zo. Dus, en dan weer gewoon met mijn eigen stukken, die zijn dus gewoon uh, vorig jaar geschreven. Dus dat, dat vond ik heel uh, leuk om uh, dat te combineren, ja. Ja. Um, nou ben je normaal gesproken dus met een band. Uh, twee bands zelfs. Ja. <laughs> uh, met welke van de twee projecten hou je nou het meest bezig? Um, ja, dat verschilt. Dit jaar uh, is het vooral Kim Jansen geweest, zeg maar. Um, maar het wisselt zich af. En het is, ja, het is vrij moeilijk uh, te balanceren soms, maar um, ja. Een deel van de, van de Black Atlantic, uh, de, de andere band waar je in speelt... zit uh -huh. ook in de band waar je zelf mee optreedt. Ja, klopt. Sowieso de drummer. Dus het begon ook met uh, Simon de drummer, die speelde bij mij. En, toen, uh, en ik zat toen al bij de Black Atlantic kwam hij ook bij de Black Atlantic spelen... Dus, um, maar ja, dat is op zich wel mooi. ook Soms spelen gewoon shows samen. doe doen ook voor programma's. We spelen we over Black Atlantic. Um, of, een, of een hele tour zelfs. Ja. Dus het is wel goed te combineren. Vannacht zat je hier als Kim Jansen. Dus uh, als laatste, als mensen de muziek van Kim Jansen nog ergens willen horen. www.kimjansen.nl uh, ja. www.kimjansen.net K-I-M Twee S'en, heel Twee goed om uh, te zeggen. En uh, ja. nog andere manieren te vinden? Uh, ja, nee, al die dingen Facebook en Twitter en zo. Okay, ja. goed. En nog uh, optreden ze in de komende tijd? Dus ik denk uh, ja, ja, straks deze week in uh, het Pakhuis Willemina, Amsterdam, vrijdag. En uh, Le Guess Who Festival in Utrecht, 26 mei. Oké, okay, ja. En uh, andere data natuurlijk op wwwkimjansennl dubbel k m Kim Jansen, dankjewel dat je bij ons in de studio wilde zijn. Dankjewel. dank voor de prachtige muziek. Het is al weken duidelijk. Mitt Romney is de kandidaat voor de Republikeinen... tijdens de komende Amerikaanse verkiezingen. Maar toch worden nog altijd primaries gehouden... waar de Amerikanen hun stem kunnen uitbrengen... op hun favoriete Republikeinse kandidaat. Maar omdat Rick Santorm Newt Gingrich inmiddels uit de race zijn gestapt... werd het een makkelijke avond voor Romney... in de staten Indiana, North Carolina en West Virginia. Bertine Moenaf, redacteur bij de Jaap War Room... die volgde de primaries al sinds het begin. Goedenacht... Goedenacht. Ja, ik heb het niet helemaal kunnen volgen. Wat waren de percentages precies bij de primaries vannacht? Ja, het was inderdaad, zoals je zei, niet heel erg verrassend dat, dat Mid Romney vanavond opnieuw gewoon de grote winnaar is geworden in, in drie staten. Het was ook niet echt een wedstrijd meer natuurlijk. Indiana, North Carolina West Virginia. En uh, de ruime cijfers Indiana 64,4 procent. North Carolina 65,7 procent. En West Virginia... 69,9 uh, uh, procent. Dus uh, dat zijn wel uh, ruime cijfers. Ja, nou, als wij het hier over gaan hebben, over die primaries, vooral de afgelopen tijd, dan kijken we het even op internet en dan kijken we even naar CNN. Het wordt niet eens meer genoemd, hè? het doet er echt helemaal nee, niet meer toe. Er, er is er zijn niet meer van die speciale election night uh, uitzendingen zoals we die in het begin nog wel hadden. Alleen uh, ja, bij bijvoorbeeld Fox News zie je nog wel een, uh, een balk uh, onderin uh, waar, waar de stand wordt uh, bijgehouden, constant. Ook gewoon tijdens de uh, uh, normale programmering. Maar ja, um, zoals je zei, iedereen weet al wel dat, uh, dat Mitt Romney uh, uh, de winnaar is. Maar uh, ja, het is nog wel een, uh, een formaliteit die wel gewoon moet gebeuren, die, die voorverkiezingen in, in, in de andere staten. Dus het wordt wel gewoon uh, in de gaten gehouden met, met welke getallen iemand wint. Maar wa waarom, waarom dan eigenlijk? Nou ja, de regel is, is dat, je, uh, dat je pas de Republikeinse presidentkandidaat bent... als je uh, 1144 uh, kiesmannen hebt gewonnen. En die worden verdeeld bij al die voorverkiezingen ja. in de verschillende staten. Nou, Romney zit, zit nu, uh, wordt nu geschat op ongeveer 855 kiesmannen. Uh, of delegates heet ze eigenlijk. Ja. Maar uh, ja, dus hij is nog niet bij die 1144. Maar, ja, hij gaat het wel erg aan. Ja, maar, maar, maar, maar hij moet ze nog wel zien. Hij moet ze nog wel eerst behalen voordat het echt, echt, echt, uh, voordat het echt officieel is. Ja. Nu, nu uh, worden dus uh, iedere staat op een ander moment uh, wo wordt er gestemd. Um, is dat niet eigenlijk heel erg oneerlijk? Want uh, er komt bijvoorbeeld nog een, uh, een aantal grote staten aan. Uh, uh, California moet nog uh, stemmen. Die gaan 5 juni pas naar de stembus. Die zijn nou helemaal uh, te laat. Maar bijvoorbeeld ook Texas. Die gaan 29 mei, dat is een grote uh, conservatieve Republikeinse staat. Als hij nou in het begin had gezeten, had Centurum dan toch daar niet misschien nog een extra boost kunnen krijgen als hij daar gewonnen had? En had hij misschien nu nog wel in de race gezeten? Nou ja, Centurum had heel erg gehoopt dat hij het kon uitzingen, inderdaad, uh, tot Texas. Maar uh, Texas en Californië, uh, dat zijn staten die eigenlijk voor Centurum al sowieso moeilijk waren om te winnen. Dat zijn hele grote staten. En daar heb je dus heel veel geld voor nodig om, om, om daarvan je te laten horen. En de, de, de, de kosten om, om je spotjes uh, te, te lanceren daar, uh, op, op Radio en TV zijn, zijn, ook, zijn ook veel hoger. Dus uh, dat was sowieso al een, een, uh, ja, een long shot uh, voor, voor, voor Centaur om, om daar te winnen. Dus mm. ik, ik denk niet dat het, dat, dat wat maar zijn uh, zou ze zou in... hebben gemaakt. Dus zelfs zijn conservatievere agenda doet er dan niet meer toe? Nou ja, goed. Uh, ik bedoel, uh, California is, uh, is, is, is niet zo. Ja, is toch een, een staat aan, aan de westkust. Uh, ja, valt wel wat te halen voor een republikein. Maar is niet zo conservatief als bijvoorbeeld de staten uh, in, in het zuiden van de VS, waar, waar Rick Santorum het dan wel goed deed. En, nee. en, en Texas, uh, ja, daar, daar had hij misschien wel een, een, een kansje, hij had hij wel wat kans gehad ja. misschien, maar met Romney had daar had daar sowieso veel meer kans vanwege zijn uh, vanwege zijn uh, be, be, ja, betere financiële ja. situatie. En uh, toen toen de primaries nog echt in volle gang waren, toen uh, reisde uh, Romney stad en land af, was eigenlijk altijd te vinden in een van de staten waar gestemd werd. Neemt hij nu nog de moeite om naar uh, die staten toe te gaan, West Virginia, North Carolina of uh, Indiana? Nee, het uh, ik ik heb ik heb eerst even niet gekeken waar hij vanavond ja. uit hangt, maar uh, hij heeft er niet een uh, uh, hij heeft hij zich er volgens mij niet veel van uh, En vanavond. ook, dus en ook, ook niet echt, echt niet zo'n bijeenkomst. Ook geen bijeenkomst waar hij dan nog gaat spreken voor zijn voor zijn mensen? Ik heb hem niet zien spreken. Nee, dus maar dat, moet dat heeft hij hem... Ik dat ik ook wel een beetje een tukje heb gedaan hoor. Want uh, <laughs> ook voor mij uh, begint het erg moeilijk te worden, die voorverkiezing. Ja, dat uh, is ook wel weer te begrijpen. En hij heeft nu natuurlijk zijn, uh, zijn pijlen vooral gericht op Obama. Ja, en uh, ja. uh, misschien is dan nog wel het belangrijkste nieuws dat Santorum nu gezegd heeft: ik sta ook achter jou, Midrom. Die helpt dat nog, nog ontzettend? Nou, het, uh, het kan, ja, hij kan het zeker wel gebruiken, want Mitt Romney heeft toch wel moeite om, uh, om die, de echte conservatieve republikeinen, om daar uh, de hearts en minds uh, van te winnen. En ja, Rick Sintorm uh, heeft hem gesteund, officieel, maar dat gaat ook niet van harte hoor. Hij heeft het, uh, hij heeft het gewoon in een e-mailtje gezet. En, uh, en op zijn website, maar er is nog niet echt een uh, fantastisch moment geweest... dat ze, met ze samen schouder aan schouder op het podium uh, gaan staan... en dat Rick Santorum zegt van uh, achter deze man... ze hebben elkaar ook wel uh, te vuur en uh, te zwaar te bestreden in de, in de primaries. Dus dat is, dat is misschien nog een stap te ver uh, voor, voor Rick Santorum... maar misschien dat dat nog uh, gaat komen in de komende tijd. Yeah. Nou, het, het, het zou zomaar nog kunnen. Er zijn in ieder geval nog primaries onderweg. Eh, dank ja. voor de, de uitleg over vanavond. Bettina Moenaf. We zijn alweer bijna aan het eind gekomen van nog steeds wakker. En dat betekent onze columnist Diederik van Zessen. Die doet graag of hij overal verstand van heeft. Maar vandaag wil hij graag het woord richten aan onze bondscoach Bert van Marwijk. Beste Bert. We hebben wel eens gebeld, maar je kent me vast niet meer. Voor jou ben ik één van de 16 miljoen. Maar misschien hoor je me wel. Misschien lig je nu wel wakker. Misschien vraag je je, kijkend naar het plafond af... welke 23 je nu mee moet nemen naar Oekraïne. Misschien heb je Radio 1 net aangezet... om wat gepraat te horen in het holst van de nacht. Dat zou kunnen, toch? Nou, Bert, voor het geval dat... wil ik me graag even tot je richten. Ik heet geen Johan Derksen. Ik ben geen Johan Kruijf. Ben nooit verder gekomen dan voetbalvereniging Amayde 2. Dat is tweede klasse, Bert. Zaterdag voetbal in de polder. Twintig jaar ploegen heeft me naast een afgescheurde kruisband... niks blijvends opgeleverd. Maar Bert... Weet je wat ik wel geleerd heb? Weet je wat mij na al die donkere trainingssessies in modder en onder kunstlicht wel is opgevallen? Je hebt sfeermakers nodig, Bert. Elk team heeft zo'n jongen nodig die er altijd zin in heeft. Die elke training als eerste klaarstaat. Die heel graag wil. Die misschien niet meteen de beste is. Wellicht ook niet altijd speelt. Maar die de moraal erin houdt. En als hij speelt, zijn stinkende best doet. Waar ik naartoe wil, Bert? Volgens mij weet je het antwoord al. Het antwoord op al jouw vragen is... Anita! Hij is in vorm, bed. Met hem op het middenveld won Ajax 13 keer op rij. 13 keer. Kevin Strootman mag dan misschien een kop groter zijn. Maar de statistieken spreken voor Furnom. En hij is zo aardig, bed. Hij lacht altijd. Hij is de sfeermaker die dit team nodig heeft. De 23e man die jij nodig hebt. bed draai je maar weer om doe je ogen dicht slaap maar lekker met vernon anita bij de 23 komen wij in de finale geloof mij maar rustig maar bedje het komt goed het antwoord op al jouw problemen heet vernon anita wel de bed ga maar lekker dromen van de amsterdamse grachten en onthoud vernon anita 23 wow, carnaval. Was je niet alleen columnist, maar ook voorzitter van de Fernanita fanclub Diederik van Zes. Ja, onze tijd zit erop. Op de radio dan, zo erg is het ook weer niet. Jenna <lacht> uh, uh, Stol, wat gaan jullie doen? Ja, goedemorgen. We gaan zo meteen het hebben over de doodgeslagen zwerver in Los Angeles. Het gebeurde vorig jaar, maar vandaag zijn er heftige beelden en geluidsfragmenten over vrijgegeven. En uh, er komt ook nog een rechtszaak over. Verder een vooruitblik op de finale van de Euro Europe League. En natuurlijk in Washington hebben we het vandaag over Mitt Romney. Want wie is hij eigenlijk? Wie is hij eigenlijk? Ja, de ja, man sorry. achter Mitt Romney. Goed moment om je dat af te vragen, daar hij het gaat opnemen tegen Obama. Dat en meer straks in Nu al wakker hier op Radio 1. Maar eerst het nieuws verzorgd door de NOS en wel in de vorm van Martijn van Beek. Tot volgende week. Nog steeds wakker. BNL, nieuws in de nacht.